Bismillahirrahmanirrahim alamin. alhamdulillahirrahabila alameen. We gaan vandaag insha'Allah verder met de scherf van Mukaddim al Vandaag gaan we de paragraaf behandelen van gemiste gebeden inhalen. De auteur heeft deze gelijk bij de gebedstijden erna gedaan, maar normaal in de medische boeken is het niet zo. Meestal komt het na de vad en zunen van, van het gebed. Maar hij heeft het gelijk na gedaan, want het heeft een beetje te maken met de gebedstijden. zegt, het is verplicht op de mukallaf om de verplicht gebeden die hij niet op tijd uh, heeft gebeden om in te halen op volgorde, in welke tijd dan ook dit gaan we even uitleggen en mukellef, jullie weten wat mukellef is mukellef is iedereen die aansprakelijk is en eh. Uh, Gemiste gebeden. Dus dat betekent gebeden die je niet, die, uh, die niet in ichtjariteit hebt gebeden en ook niet in daroriteit. Dus bijvoorbeeld, het is al maghrib en je moet nog bidden of asr bidden. Dan noemen we dat gemiste gebeden. Maar stel je voor, je moet eh. Uh, Je moet bijvoorbeeld door nog bidden en je hebt nog geen je hebt nog geen gebeden, dan wordt het dan wordt het uh, gewoon je gaat op tijd bidden, alleen je bent te laat voor echt de realiteit en daardoor ben je zondag. Maar stel je voor dat je de aastra aan het bid bent je moet nog bidden, dan is het wel sawaid. En dat is. De naam die de aanwoord geven. En voor het komt van verte en dat tekent dat het voorbij. En kan dat al voor het. Zo heet die hoofdstuk niet zo. Qada betekent gebed die niet in tijd van de da of daruri gedaan wordt. Hij zegt dus het is verplicht op de mukallaf om de gemiste gebeden in te halen. Of hij dat nou bewust uh, niet op tijd heeft gebeden. Of... ...dat hij dat uit vergetenheid heeft gedaan, ja? Hij is het vergeten. En er is een uh, meningverschil... Uh, ...van als jij bewust een gebed... ...bijvoorbeeld, het is nu verder, je gaat bewust ga je gewoon... ...je wordt wakker, je bent wakker, je bent klaar wakker... ...en je gaat gewoon verder slapen met de intentie... ...ik ga gewoon slapen, boeit me niet, word ik op tijd wakker of niet... Voor. Voor het subgebed. gebed. En dan word je pas wakker. Als het doh is ingegaan. Moet je dan dat gebed inhalen of niet? Malikia zeggen. Je moet dat inhalen. Want je hebt het bewust gedaan. Maar Zahiriya en Ibn Temia Zij zeggen nee. Je hoeft niet in te halen. Klaar het is weg. Je bent zondig. Maar het is weg. Je hoeft niet meer in te halen. En eh. Uh, Imam Ibn Abdelbar, hij was vroeger een Zahiri, later is hij Melek geworden. Hij is de, gro de grootste hafir van Marokko. Hij leeft in Andalus, ja. Hij heeft een hele mooie weerlegging daarop geschreven in zijn uh, istizikaar. Dat voor de informatie erbij. Imam uh, hij zegt in zijn scharh niet op deze scharh maar in zijn scharh op uh, op Khalil: uh, zegt hij het is verplicht om, om het gelijk te doen dus uh, gemiste of gemiste gebeden als je ze herinnert hey, ik moet nog dohra bidden en het is al kun je dan nog even wachten ik ga even nog zitten of moet je gelijk doen in de merken heb is dat het gelijk moet. En dit is de arzag. Maar normaal hebben we mashor, bekende, bekende mening. En Daif, zwakke mening. En rajeh, Sterke mening. Maar Arzja, wat is Arzag? Arzag betekent sterkste. Dus er is nog een rajeh mening, sterke mening. Maar deze is de sterkste. En dan zegt hij. Dus het is haram om het uit te stellen. Behalve. Als er sprake is. Van noodzakelijke werk. Ja dus jij moet werken. Je bent aan het werk. En. Die werk die je verricht. Daardoor. Bijvoorbeeld. Ga je noodzakelijk voeding. Voor jezelf kopen. Of voor je kinderen noodzakelijke. Dus als je dat niet doet, ga je die dag met honger zitten. Niet uh, je gaat werken en je hebt al genoeg, uh, genoeg uh, uren. Nee. Die, dat werk wat je dan doet, is zo noodzakelijk wa waardoor je bijvoorbeeld geld moet verdienen om eten te kopen voor je kinderen of voor jou. Of voor je ouders als ze arm zijn. Zodat, zodat ze die dag voeding hebben. Of bijvoorbeeld voeding voor later. Die alleen op dat moment kan regelen. stel je voor. Je moet de bidden en het is al Maghrib. En ik gaat naar de moskee. Moet je dan nog tegen het bidden of niet? Moet je nog naar vleer bidden van vier ochtends? Nee, dat hebben we gezegd. Dat wordt achterwege gelaten. Dat mag je niet meer doen. Je moet gelijk eens het bidden. Hij zegt behalve de Sunan. Sunan gebeden. Bijvoorbeeld uh, Sunan televisie. Of Sunan van een uh, ander soort Sunan. En daarom zegt hij: hij moet het inhalen in welke tijd dan ook. Ook al is het een makro tijd om te bidden, of haram tijd om te bidden. Wat is haram tijd om te bidden? فلا <تصفيق> خمّي يولي ده السمك <سؤال> الروي حرام حرام Tussen een je Hoe bedoel je tussen een Het is ook makro. Als de zon opkomt. Als de zon opkomt, dus het moment dat, dat je de, dus de... Als je de zon ziet opkomen, dus echt de zon. Totdat hij weer... Je ziet een stukje naar boven komen en dan gaat hij helemaal omhoog. Als hij weer eruit is... Ja, dus je ziet hem helemaal. Dan is het haram tijd voorbij, gaat de makro tijd in. En zo ook bij horop. Als de zon begint naar beneden te gaan, hij begint steeds te zakken, dus die, die rondje wat je ziet, die, die, die uh, vorm van de zon, hij begint steeds te verdwijnen, te verdwijnen onder de horizon. Dan gaat de haram in dat is haram tijd. Maar tijd is na acer. En na أه.. نا.. نا.. نا.. نا.. نا.. نا.. نا.. فجر. أليس أني نرس فجر ما خيضاً بداً أه.. اه.. نا صلاة الصبح. اه.. نا.. صلاة العساد الكافلية. ما awqatul karaha, awqatul hurma, noemen ze dat. Dus, ook al is het haram tijd, kun je dat gemist gebed bidden. Ook al is het makkelijk tijd, of je nou reiziger bent of niet, of je nou ziek bent of niet. Of je zeker bent van ik heb door gemist, of je hebt sterk vermoeden dat je doel niet hebt gebeden. En dan zegt hij op volgorde, mur, muratabatun ala nechwe, nechwe naar hoe. Dus je moet het precies inhalen op volgorde hoe het is gesteld, hoe het was. Dus als het een, uh, uh, hoe noem je dat, niet leidt maar gedemp gedempte gebed dan moet je hem rustig uh, lees, uh, moet je hem rustig bidden dus bijvoorbeeld in maghrib ga je niet door het werkelijkheid keihard te registreren nee, door ga je bidden, inhalen door het hoort gebeden te worden en als je maghrib bijvoorbeeld moet inhalen en het is uh, Asr tijd, maghrib van gisteren, dan reageer je gewoon hardop dus je bidt door hoe het hoort Isha, door Aser Maghrib En stel je voor je was op reis. Met de voorwaarde van dat je gebed mag inkorten. Bijvoorbeeld je hebt door een as niet gebeden. Of bewust heb je niet gebeden, Of je bent vergeten of bewust. Dus gemist gebed. Je was reiziger en je mocht inkorten. Heb je niet gedaan. En dan kom je terug thuis. Of op de plek waar je naartoe gaat reizen. En je wilt langer dan 4 dagen. Met twintig uh, gebeden. Wil je daar blijven, dan moet je die reizigers gebed, dus die zorgen die je niet hebt gebeden, moet je precies zo bidden zoals je hem zou bidden. Dus in korte, in kort. Twee lekker, twee lekker, doorgelasen. Stel je voor, je hebt zogelen heb je niet gebeden en je gaat reizen. Je gaat reizen en je komt in het is Maghreb het is Isha, dan bijt je ze 4-4. Je mag ze niet inkorten dan. Is dat duidelijk? En als je ziek was, maar dit gaat dit niet voor bijvoorbeeld, euh, <laughs> bijvoorbeeld, je was niet ziek en door hem as heb je niet gebeden. Het is nu maar helpen en je ligt op bed, je kan niet bewegen. Je kan niet bewegen. En niet dat je dan moet gaan staan en dat je met pijn en uh, leed gaat bidden. Nee, dan moet je gewoon bidden zoals je kan bidden, liggend of zitten, volgens de regels van de, hoe een zieke moet bidden. Binnen de tijd, ik was vergeten om, dus je moet het altijd inhalen, ook al is het in Godbá. Stel je voor, je gaat naar Jumu'ah. En je hebt, uh, je hebt bijvoorbeeld Sobha niet gebeden. Of Isha heb je niet gebeden. Dan moet je in de Godbá staan en moet je, je bidden. Isha inhalen en Sobha. En dan de volgende alinea zegt hij: Hij moet de twee gehechte gebeden. Wat zijn gehecht gebeden? Mustarakateen. Ja, in Arabisch betekent ze, ze delen elkaar. Ja, er is een, een deel tussen die twee. En daarmee wordt bedoeld het delen van tijd. En dat is Zohar en aser. En maghrib en Isha. Zohar en aser apart, maghrib in Isha apart. Dus, de twee gehechtige gebeden qua hun tijd, moet je op volgorde bidden. Dus stel je voor, je bidden Asr. En je bent vergeten om door te bidden. Dan, dan gaat hij later overpalen. Dan moet je eerst door bidden, voordat je Asr uh, weer bidden. Moet op volgorde. Hij zegt, dit is verplicht om het op, uh, op op volgorde te bieden in de tijd. Als je herinnert en als je het kan. En dan zegt hij. Dus stel je voor. Uh, je bidt uh, Aser en je hebt de niet gebeden, dan wordt de asr gelijk ongeldig. En dan moet je nog eens bidden en Aser opnieuw. Ook al, uh, dus tijdens de asr Maar hier is geen over. Maar dat gaan we in later boeken, inshallah dan. En daarna zegt hij, maar als je uh, kop bent, je gaat toch. Dus uh, je moet de Aser bidden. Nee, je, je bidt later uh, Aser en je wilt door gaan inhalen. Of je moet ze allebei nog inhalen. Maar hij zegt, ik ga, ik ga eerst als het bidden en dan pas door, klaar. Bijvoorbeeld uh, om, om zo'n reden. Dan zegt hij, hij ga leven, lekker doet dat je bij vier dan gaan veel Dan moet je als nog de tweede altijd opnieuw bidden, moet. Omdat je Wajib diep achterwege hebt gelaten. En dit geldt alleen voor gehecht gebeden. En deze hechtenis dat gaat weg. Als bijvoorbeeld de tweede keer niet meer bidden. Als je bijvoorbeeld je gaat eerst gaat zater bidden. En daarna uh, je moet je nog zover bidden. En dan wordt die aser ongeldig. Dan moet je door opnieuw bidden. En dan als je aser wilt bidden. Tijd is voorbij. Dan niet. Dan vervalt deze regel. Ja, dus dan is dat gewoon geldig. Dan bid je gewoon Asr. Hey, bijvoorbeeld je bid aser bewust. je moet nog doorgaan, ga je door inhalen en Asr hoef je niet meer in te halen, als Asr de tijd voorbij gaat voorbij is, Dharuri is voorbij dan wordt het net als bijvoorbeeld je weinig uh, weinig beter moet inhalen en dat gaan we zo meteen, gaan we nu behandelen als je bijvoorbeeld uh, je hebt bewust bepaalde gebeden niet gebeten of uh, vergeten. Je bent vergeten om te bidden. Dan ligt het er laat. Zijn ze vijf gebeden, vijf gebeden en meer? Of meer dan vijf? Sorry, meer dan vijf. Meer dan vijf. Meer dan vijf. Is, is, meer dan vijf is veel. Minder dan vijf is weinig. Dit, en er is een andere mening die zegt: nee, vier meer dan vier is veel. Vier in minder is weinig. En die zegt allebei met ze horen. Allebei. En dan zegt hij nu, wacht, ik moet dit even. Uh... Hij zegt, het is verplicht om de gemiste gebeden te bidden alvorens je het gebed van de huidige tijd verricht. Bijvoorbeeld, je moet nog twee gebeden inhalen. Het zijn gemiste gebeden. En je bidt door. Dan moet je eerst die bidden voordat je... De huidige gebed gaat bidden. Ook al gaat die tijd van, de, van het huidige gebed voorbij zijn. En dit geldt alleen voor weinig gebeden. Weinig gebeden. En dat is volgens de twee, moslimmen mening, meer dan vijf of meer dan vier. Er zijn veel. Veel minder zijn weinig gebeden. Oké, okay, stel je voor iemand is zeer koppig. Hij moet twee gebeden inhalen. En het is nu tijd voor de Asr. Of door, we uh, zeggen door. Is makkelijker. Dan, en hij bidt eerst door. Ja? Hij weet, ik moet nog twee gebeden inhalen. Maar hij, gaat, hij zegt, nee, ik ga eerst door bidden. En dan pas bidt hij. Uh, Isha en Sob. Dan is zijn gebed. De eerste moet hij opnieuw inhalen. Die door die hij heeft gebeden. Maar dat is niet wagib, is mijn doel. Binnen tijd. Ook al is het Daruri tijd. Ook al is het maghreb gebed. Die hij heeft gebeden in een gezamenlijk gebed. Ook al is het Isha na witte. En daarna zegt hij. We in adam dat alle Hier zegt hij de eerste mening die hij noemt is 5. Dus meer dan 5 is 5. Volgens één van de twee is mening. Dus die mening zegt 5 is weinig, en meer dan 5 is veel. Van, dus 5 en minder is weinig en meer dan 5 is veel. En de andere is, 4 en minder is weinig en meer dan 4 is veel. Dus als het meer is dan, 1, uh, dan volgens 1 deze twee meningen. Dus, of 6, dus meer dan 5 of meer dan 5. Dus je moet meer gebeden inhalen. Dan hou je 1 mening aan, bijvoorbeeld meer dan 5. Ja? Je moet zes gebeden inhalen. Dan, dan hoef je niet per se die gebeden eerder te bidden dan het huidige gebed. Als de tijd nauw is, dus stel je voor het eh, gebed moet je... Uh, als je als je dus Isha en subh zou moeten uh, inhalen, dan zou je het dochter niet redden. Dan moet je dan moet je het op tijd bidden en dan pas de gemiste gebeden. Ja, en dan zegt hij. Iemand die een gemiste gebed herinnert. Dus hij herinnert dat hij een, een, een gebed niet heeft verricht. Terwijl hij in een gebed is. En dit gaat om weinig gebeden. Dus minder dan, uh, dus vijf in minder. Als je alleen bidt. Als je alleen bidt. En dit bid noemen we verder. Ja, fed, met zal, ja, is iemand die alleen bent. Je bent geen imam en je bent ook geen me'moom. En me'moom is iemand die geleid wordt. Dus achter een imambis. Dus je bent in een fez en je, je bent in een gebed en je herinnert je aan een gemist gebed. Dan moet je dit gebed verbreken. Zolang je niet Minimaal 1 rakah hebt gebeden En hoe bereik je 1 rakah? Dus stel je voor je begint met bidden Ja Je de Je reciteert Fatiha en Sura En je gaat naar de koor. En je raakt alvast Je bent in de positie dat je Met je handen je knieën aanraakt Ja, je houdt vast. Dan is 1 rakah voorbij dus als je herinnert, voordat je dit hebt gedaan, voordat je in zo'n positie bent, moet je gebed verbreken. Als je, als je het herinnert, terwijl je in zo'n staat bent, dan mag je niet meer verbreken, maar moet je gebed afmaken en twee van maken. Dus dan, dan bid je die rak'a helemaal, sta je weer op en dan bid je die rak'a helemaal en voordat je gaat opstaan naar het derde, je mag niet opstaan, dan ga je zitten voor de shahud. En dan doe je teslim, ja? En dan ga je eerst gemiste gebed inhalen en dan ga je de gemiste gebeden ga je inhalen en dan ga je pas uh, gebed van uh, waarin je was bidden. Dit geldt als we, over, uh, meer dan, als we spreken over vijf gebeden of minder die je moet inhalen. Dit is de mening die uh, de auteur heeft vermeld, Imam Shaziri. Maar dit is niet de mash-hoor. Dit is niet de mash-hoor. Dit heb ik alleen gezegd om zijn uh, woorden te begrijpen. De mash-hoor is dat de raka er is pas van sprake van: je hebt rak'a afgemaakt, is dat je je hebt het Qibir al gedaan, je hebt Fatiha geregisterd, Surah geregisterd, je hebt Reku'a gedaan, je bent teruggekomen van Reku'a, je hebt Eerste Jood gedaan, je hebt gezeten ertussen, heb je Tweede Jood gedaan, en dan sta je op. Dan, dit is sprake van een Rek'a. Dus zodra je opstaat, en je herinnert je, dan moet je nog een Rek'a erbij doen, en dan moet je het Tashahud doen en het slim doen. Zeg, maak je ervan. Maar als je het herinnert, bijvoorbeeld terwijl je in Tweede Jood bent, Hé, hey, ik moet nog gebed inhalen, dan verbreek ik het gebed. Want daar heb je nog niet één raka'a gebeden. <totstuk> Dit geldt voor de fen. Maar stel je voor, je bent imam, ja, je bent een imam, dit gaat niet voor de vrouw, want de vrouw kan geen imam zijn, ook niet voor de vrouw in de mensen. stel je voor, je bent imam, en je herinner, je bent in een gebed, en mensen bidden achter je, bijvoorbeeld je bent uh, zochra aan het bidden, en mensen bidden achter je, je bent imam, en je herinnert een gebed die je moet inhalen. En die je hebt gemist. Hier staat ze: als dit gebeurt terwijl hij een, een imam is, dan moet hij zijn gebed verbreken. En hij kan geen ischgelijf doen, en de gevolgen gelden ook voor de maammoed. Hier had ik je begrijpen, dus bij imam gaat ge, er geen reden van heeft hij in elkaar gebeden of niet. Hij moet altijd verbreken, ook als hij in de vierde elkaar. Nee, dat is het niet. Dat is niet zijn bedoeling. Zijn bedoeling is, die, hij heeft die uitleg al gegeven in de vorige alinea. Dus hij hoeft het nu niet te herhalen. Je begrijpt het nu al. من فضل إمام زميلة الزلفدة إن أردت. أذكّر وإن كان إماماً أي وإن كان من تذكر فإذا في حاضرة إماماً فيجري فيه التفصيل الذي ذكره في الفرد من كونه يقطع إذ لم يقعد يعقد ركعة وتمادى إن عقد ركعة. دس بعد Dus heb ik een elkaar, uh, heeft als de imam, hij herinnert zich als hij al een elkaar af heeft gemaakt, dan moet hij shif doen en doet hij slim. En het gebed van de imam is dan nevila en van de ma'moem is ongeldig en dat gaan we later behandelen. Maar als hij minder dan één. Dus hij heeft de lekkerheid niet afgemaakt. En hij herinnert zich. Hij is imam. Dan verbreekt hij zijn gebed. En die ook van de ma'amu. Het gebed van de ma'amu wordt sowieso verbroken. Want zijn... Uh, zijn... Het heeft invloed op, de, op het gebed van de ma'amun. En ook al, ook al hebben deze mensen. Deze mensen ook al zijn, hebben zij geen faita ze hebben alles de tijd gebeden. Hun gebed is ongeldig. Maar als de imam zich dit herinnert. Nadat hij klaar is met bidden. Ja, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Ja. En de men die één te heb. man, van iemand. Maar de meeste iemand die dag. Deze tijd doen twee. In ieder geval. Als, als, als hij klaar is met zijn gebed. En hij herenigt zich. Nadat hij klaar is met zijn gebed. Dan is het mijn doel voor hem. Om die, uh, dat gebed in te halen. Nadat hij de gemiste gebeden heeft. Ingehaald. En dit is ook mijn doop voor de ma'moom. Dus hij moet wel tegen de ma'moom zeggen, niet hij laat het daarin steken. En dat is het probleem, dat je vandaag bidt achter iemand, hij volgt geen mithet. Want je kan hem niet vasthouden aan iets. Je weet niet, je hebt geen zekerheid van, weet hij dit wel, heeft hij dit wel bestudeerd. Dat is het probleem. Dus als de imam zich dit herinnert, als hij klaar is met bidden, is het mijn doel voor hem om in te halen en ook voor de ma'amom. Dus je gebed is niet ongeldig, want anders was het verplicht om in te halen. Dit is als hij klaar is. Als je dit herinnert tijdens het gebed, dan is jouw gebed sowieso ongeldig. Als jij als ma'amom bent. Oké, okay, stel je voor jij bent ma'amom. En jij herinnert je dat jij een gebed moet inhalen. Wat moet je dan doen? De noemen dit: je bent gevangenen van de imam Je mag niet verbreken en dan ga je weg. Er zijn uitzonderingen, maar wat de sheikh zegt, hij zegt. En als er mahmoumen zijn, dan om de imam te veranderen en het om je dat gebed niet heb uh, gebeden. En je moet het inhalen. Dan mag je niet stoppen. Het is haram om te stoppen. Het is haram. Als de imam klaar is met het gebed. Dus iedereen is klaar met het gebed. Dan hoort de ma'amum datgene te bidden wat hij moet inhalen. En is het mijn doek om het gebed in te halen die hij heeft gebeden met de imam. En het is mijn doek om in te halen in de tijd. Ook al is het tijd. Maar als de tijd dus voorbij is, dan hoeft hij die niet meer in te halen. Als het gebed Jumu'ah is, bijvoorbeeld je bent in Jumu'ah, je denkt, ik moet nog Subh bidden. Dan moet je meegaan, en je afmaken met de imam, en dan bid je Subh, en dan bid je Jumu'ah niet. Maar je bidt het in de vorm van Zohar, want je moet Jum'ah hebben. Behalve, als je bijvoorbeeld in een andere moskee bidden ze twee uur later Jumu'ah, of één uur later. Ja? Dan is het beter dat je naar die andere Juma'a gaat. Of, dat is niet beter. Dan ga je naar die andere Jumah en ga je daar bidden. Maar als er geen Juma'a meer is, dan bid je het Zohar. Dan zegt hij, tenbih, let op. Later zullen we, als we uh, spreken over de fadl van de soenen van het gebed. Dat, dat er sprake is van één rak'a. Dus rak'a heb je afgemaakt. Bij Afghman, imam Abdurrahman ibn al-Qazim. is de grootste student en de laatste student van imam Malik. En de student die het langste heeft uh, doorgedraaid met imam Malik. Yeah? Ibn Wahb. Was eerder dan Imam Malik. Hij heb ook. Ibn Qasim was als laatste. Daarom wordt zijn uitspraak en zijn overlevering over Imam Malik altijd geaccepteerd. En voorgeplaatst boven andere uitspraken van zijn studenten. Want hij heeft de laatste uitspraak van Malik meegenomen en, en uh, overgeleverd. Dus bij Imam Ibn Al Qasim. Er is sprake van dat je hij uh, like hebt afgemaakt. Als je je hoofd naar boven brengt. Van Rokor. Dus als je weer terug gaat van Rokor. Ga je weer staan. En niet. Ja. En daarom zegt hij. Behalve in bepaalde zaken. Die genoemd zijn in grote. Meliki. Uh, werken. Want dan zijn ze het over eens. In die uh, uitzonderingen. Dat. Een lekker dat je een lekker hebt afgemaakt zodra je record doet, zodra je handen je knieën aanraken. En die zaken zijn dat je bijvoorbeeld niet hard op resteert waarop je hard op moet resisteren, of dat je niet gedent resteert waarin je gedent moet reseren. Of bijvoorbeeld dat je eerst zolang resteert voordat je vertig reciteert en in tekbieren van ied. Dat je fouten daarin doet. En in zujud van tilawa. En herinneren van een gebed. Wallahu alam. Dit de uitleg van eh Is klaar. We hebben nog bepaalde. Uh, uitgebreide opmerking van andere boek of van zijn uitleg uit uh, Ghalil hij zegt in uh, zijn uitleg op Ghalil zegt hij vijf als minimum is de zo volgens Ibn al-Hajib Ibn al-Hajib is de tweede geleerde Malik geleerde die een mochtaza heeft geschreven en hij heeft een mochtassal geschreven. En Khalil heeft een hele uitgebreide uitleg daarop geschreven. Tawdeeh. En die is pas uh, in 2010 gedrukt. Al die tijd was hij niet gedrukt. En dat is echt een, een boek. Dat is echt uh, meesterwerk. En Ibn hajib hij heeft ook een mochtassal in oswal En hij heeft ook uh, in Arabisch in Nahu. En zelf als je dat ooit gaat bestuderen, heeft hij daar ook mooie boeken geschreven. En dus dat, dat vijf, dat maar je horen is, dat vijf uh, de minimum is, of vijf is dus vijf gebeden, is weinig. Wat minder is dan vijf, is, is ook weinig. Dit is allemaal uh, gesteund door... Ibn al-Hajib en Qadi Wahab, Qadi Wahab, Hij is een hele grote Irakees geleden Van de Irakees maliki school Ja, en hij is later verhuisd naar Egypte En de reden daarvoor zijn verschil Anders zijn hij keer geworden in Irak Dus hij had geen geld En hij kwam in Egypte, ging werken als bouwvakker Niemand had hem door Kijk hoe bescheiden zij waren ik kwam niet, hey, kijk wie hier komt, ik ben Qadi abdul Ik Hij kwam bescheiden, hij ging werken als bouwvakker en toen kwam iemand erachter dat hij was En hij heeft heel veel Meliki boeken geschreven, heel mooi Allah hij, hij is ook een, een meester in uh, fiqh van uh, Istidlal, bewijzen geven tegen andere merdaad, want hij was in Baghdad en Baghdad had je Ahnaaf, Daahiris, Hanbalis, Shefis en andere fiqh scholen. En die school was, uh, was gespecialiseerd in bewijzen voor de medicament medhaab en verdediging van de medicament hub. Hij heeft ook het boek al Israaf en daar geeft hij de mening van de medicament en daarna noemt hij de bewijzen daarvoor en geeft hij ook antwoord op de bewijzen van andere scholen. En al uh, Jalab is ook... Van een Irakische school. En Imam Maziri. Imam Maziri. Ze, ze hebben gezegd over hem dat hij Muzhtahid mutlak was. En dat hij alsnog taqlid bleef doen op Imam Je Moet je voorstellen. Iemand is Muzhtahid mutlak En alsnog uh, houdt hij zich aan de Marek met hem. En dan heb je mensen in deze tijd. Ze, uh, zijn, ze mogen blij zijn dat ze Muqallidin zijn. En ze gedragen zich als Muzhtahidi. Mazir is een hoofdstad in Sicilië en Sicilië was vroeger islamiët staat. Was veroverd door een uh, moslim leger met de hoofd was Asad ibn al een van de grote studenten van Imam Malik en van uh, Mohammed ibn Hassan al En zijn boek Asadiyah is de is eerste editie van mudawana en Ibn Rust, Ibn Rust niet die van uh, Bidae te maar zijn opa. En hij is een hele uh, grote mede-geleden. Hij was in, uh, in de tijd van de morabiton, En hij leeft in Kortoba. Meziri heeft een meesterwerk, Sherh Talkin. Hij heeft een uitgebreide uh, uh, uh, Sherh op Talkin, een mochtassad van Qadi Abdul Wahab. Dus al deze geleden die ik heb genoemd, hebben gezegd vijf. Is weinig. En wat minder is, is weinig. Minder dan vijf. En diegene die zei: vier is meer, uh, is weinig. En uh, meer dan vier is veel. En minder dan vier, uh, en, vier en minder is weinig. Heeft in al qayrawani gezegd. De auteur van Rishala. En uh, Rishala vroeger. Hij had, heeft geschreven, geschreven toen hij 18 was ongeveer. En het is gebaseerd op 400 bewijzen, als, uh, als bronnen en bewijsstukken. Uh, Vroeger, als iemand ging trouwen, liet hij dat schrijven in het goud en gaf hij dat als zijn grap. Dus die cellen werd geschreven met gouden ink, uh, niet gouden ink die van Intertoys die goedkoop, nee, echt goud. En dan werd dat aan de vrouwen uh, gegeven als cadeau, en Mudawana, waarheer van de Mudawana, dus de uh, uiterlijke betekenis wat je leest uit Mudawana is dat veel weinig is. Maar de andere ulama hebben ta'wiel gedaan op Mudawana en zeiden nee, de uiterlijk wordt niet bedoeld. Volgende notitie. Dat heb ik uh, volgens mij al uh, behandeld. Hij zegt: Als de tijd niet nauw is. dan is het mijn doel. om eerst het huidige gebed te verrichten. voor de gemiste gebeden. Ja, dit. En dit gaat over. Uh, Ja, hij zegt, dit geldt alleen als de gemiste gebeden niet meer zijn dan vijf gebeden. Als het meer dan vijf gebeden zijn, volgens een meshoormening, of meer dan vier, volgens de andere meshoormening, dan moet het gebed van de huidige tijd eerst gebeden worden, als de tijd nauw is. En als de tijd, dan zegt hij, als hij nog twee gemiste gebeden moet inhalen, maar hij, dit hebben we al gehad, maar het is nu uitgebreid. Maar hij bidt toch het huidige gebed voor het bidden van de gemiste gebeden. Dan is het mijn doel om, het, om het, uh, dus het gebed opnieuw te bidden. Nadat hij de gemiste gebeden verricht heeft. Ook al is het een Maghreb gebed. Waarom ook al een Maghreb? Wat is speciaal aan Maghreb? Want maghrib is de witer van de dag. Is drie. En witer moet altijd uh, ongelijk zijn. Oneven. Als je twee keer Maghreb bidt is het zes. Dan is geen witer meer. Daarom zeggen ze ook Maghreb gebed. Ook al is het Maghreb gebed. Of hij, die, of hij die heeft gebeden in een jamaa of niet. En inhalen kan zo lang, zelfs de duuriteit. tijd. Dit is even gehad. Oké, okay, stel je voor zo'n persoon die koppig geeft, Hij zegt nee, ik ga lekker gewoon... Uh, uh, hij moet nog uh, bepaalde gebeden inhalen. Weinig. Maar hij zegt ik ga toch bidden. En hij is de imam. Wat dan? Ja, hij is de imam dan zegt hij, als dit gedaan wordt door een imam, is het dan mijn doel voor de moem, die geen gemist gebeden hoeft in te halen, om het gebed opnieuw te bidden, of niet. Bijvoorbeeld ik, ik moet uh, nog twee gebeden inhalen, maar ik ga toch, die van deze tijd, huidige tijd, ga ik toch bidden. En dan is het mijn doel voor mij, om als ik die gemist gebeden te bidden, opnieuw, te, uh, opnieuw die, uh, de huidige gebed in te, uh, te bidden. Maar als ik iemand ben en die mensen achter mij, zij, is het ook voor hun mijn doek, om het gebed opnieuw te bidden? Die zij met mij hebben gebeden, want ik moest nog gemiste gebeden inhalen, maar dat heb ik beslist niet gedaan. Daar zijn twee meningen over. Eentje zegt het is niet mijn doel, ander zegt het is wel mijn doek. Maar diegenen die zeggen het is niet mijn doel, ze zeggen doe het gewoon. Want men doet is een orde, En die willen ze, zij zeggen, het is niet men doet, Maar doe het gewoon. Want we kunnen niet zeggen of er iets is mijn doel. Of er iets, is niet men doet, het is mijn doob. Maar zeg, doe, doe het vanwege de volgorde. Dan is er in ieder geval volgorde. Ja. Dit nog. Dus we zeiden dat als iemand, uh, iemand hij herinnert een gebed. Ja? Maar hij is in een gebed en hij herinnert zich een gebed. We hebben gezegd, als je een elkaar hebt gebeden, dan moet hij zich uh, afmaken. En als hij minder dan één heeft gebeden, dan moet hij verbreken. Maar in Maghreb geldt dit niet. In Maghreb kun je niet zeggen, oh als jij een elkaar hebt gebeden... Dan moet je eentje toevoegen. Nee, mag niet. Waarom? Want het is heel makro om navelen te bidden voor Maghreb tijd. Want het is sterk aangeraden om Maghreb op tijd te bidden. Dus je mag geen navelen bidden. Is sterk uh, heel makro. En daarom, als jij in Maghreb bent en je bent in 2e en je herinnert je dat je een gebed moet inhouden, moet je in Maghreb... Hij mag het gewoon afmaken, ja? Want je kan niet uh, chef doen, of uh, kan niet. Je moet mag het afmaken. Dus als jij tweede lekker hebt gebeden, kan je niet zeggen: Oké, okay, ik ga het te doen en het uh, slim doen, want je mag geen chef. Dus als jij in tweede kaar bent van mag, moet je mag het afmaken. Imam, uh, Ulis hij zegt, men moet de Maghrib gebed afmaken als hij individu of imam is als hij nadat hij twee kaart heeft gebeden van Maghreb, Maghrib gebed als hij weinig gemiste gebeden herinnert en daarna, als hij, dus die moet die Maghrib afmaken, als hij zijn gemiste gebeden heeft verricht, moet hij de Maghrib opnieuw bidden vanwege de volgorde. Dus dit, uh, die andere was uitzondering op maat. dat was de begrijp Begrijpen jullie deze uh, hoofdstuk of niet? Is het duidelijk. Dan moet je iemand vragen, haal mijn bewijs hiervoor. Ja, we mogen geen taaklid doen. Oké, okay, geef me een bewijs, hoe moet ik dit allemaal bidden? Als dit allemaal gebeurt in mijn gebed, wat moet ik doen? Haal van mijn hadith, haal van mijn Quran. Willen jullie stoppen of willen jullie nog bewijzen horen? اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم تستغفرون انه هو الغفور الرحيم